Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Short. Eerst het Syrische regeringsleger aangevallen. 59 kruisraketten zijn afgevuurd op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van de stad Homs. En daarbij zouden doden en gewonden zijn gevallen. Eerdere Amerikaanse acties in Syrië waren gericht tegen IS. De aanval op het regeringsleger is een reactie op de gifgasaanval, waarbij dinsdag ruim 80 doden vielen. De internationale gemeenschap reageert verdeeld op de Amerikaanse aanval. Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije, saoedi arabië en de Syrische oppositie steunen de actie. Rusland zegt dat het schadelijk is voor de relatie tussen Amerika en Rusland. Ook Iran veroordeelt de aanval. Nieuwsberichten die gevonden zijn op Google kunnen vanaf vandaag voorzien zijn van een melding dat ze gecontroleerd zijn op feitelijke juistheid. Het internetbedrijf gaat met tekstfragmenten informatie geven over beweringen, bijvoorbeeld door wie ze zijn gedaan en of een betrouwbare bron de claim heeft geverifieerd. Facebook doet dit inmiddels ook na de discussie over nepnieuws tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. De Rotterdamse politie heeft een man opgepakt voor twee moorden op prostituees van meer dan 20 jaar geleden. Het gaat om een man van 58 uit Schiedam. Beide prostituees werden destijds in het centrum van Rotterdam gevonden en bleken doodgestoken. De zaken werden nooit opgelost, maar een paar jaar geleden begon de politie een nieuw onderzoek. Met behulp van DNA-onderzoek kwam de verdachte in beeld. Onderzocht wordt of de man ook achter drie andere moorden zit. De provincie Limburg dreigt vervoerder Arriva te korten... omdat te veel treinen vertraging hebben, meldt de regionale nieuwssite 1 Limburg. Op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kampen de dieseltreinen vaak met storingen. En omdat daar maar één spoor ligt, leidt dat meteen tot forse vertragingen. Arriva is op zoek naar nieuwe treinen, maar die zijn pas na de zomer inzetbaar. Het weer bewolkt met soms zon. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam, bij Knoop het 2 kilometer file. Bij de brug bij Velsen, op de A9 Amsterveen-Alkmaar, 3 kilometer file in beide richtingen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 comes a time When we heed a certain call When the world must come together as one There are people dying Oh, and it's time to lend a hand to life The greatest gift of all Family and the truth, love is all we need. So you know that someone cares And their lives will be stronger and free well, As God has shown us By turning stone to prayer So we all must lend a happy Joe Cocker, Michael Jackson, noem het allemaal keur van artiesten. We are the world live gezongen hier in het programma Watertoren Sport. Tussen 10 uur en 1 uur vanmiddag. En we hebben als speciale gast Olga Commandeur. En ik ga snel weer naar onze presentatoren Henny Ruekerts en Ron Pierenboom-Volle. Ja, want er gebeurt iets leuks. Er gebeurt iets echt leuks. We hebben uh, de laatste weken heel vaak Ayaan Gajili uh, hier in de uitzending gehad. De trainer van HFC. Die de trainer is van de, uh, van de zondag onder 19-1. Ja. En daarmee al heel vroeg een titel heeft binnengehaald. En als je dan Olga en Ayaan met elkaar ziet praten over mentale begeleiding. Over hoe het moet in een team. Is dat heel interessant. Ja. Gefeliciteerd <laughs> trouwens met je, gefeliciteerd met je titel. Ja, dankjewel. Nou. Maar je hebt me al in september kunnen feliciteren. Nou, nou, nou, nou. Dat is nou weer een ik beetje overdreven. Geef, ik geef, ik geef, ik geef de is, microfoon even aan Olga. Dat is wel erg overdreven. Ja. Ja, dat is, uh, dat uh, getuigt van zelfvertrouwen. Hè? <laughs> ja, dat, nee, nee, dat, dat heeft een verhaal, dus daarom. Maar, maar dat is tussen Henny en jou. Ja, dat, uh... dat gaan we nu niet herhalen? Mag, mag, geen probleem. Niemand had er uh, vertrouwen in dat, uh, dat uh, zondag onder 19 van KfC zou uh, uh, promoveren. En. Uh, ik wel. Jij wel. Ja. Je, had, je hebt gelijk gehad. Ja, en de jongens gelukkig ook. Maar jij, dat betekent dus dat je gewoon een visie had. Dat je had een doel, je had een idee daarover hoe je dat ging bereiken. Ja. Ja, precies. Vooral uh, een team maken van de jongens. Uh, ik had in het begin veel teleurgestelde spelers. Uh, die eigenlijk uh, in een zaterdag een zouden horen. Gemoeten misschien. Uh, nou, dat is op uh, verschillende redenen niet doorgegaan. Even een klein beetje duidelijker praten, Arjan. Andersomde... Ik ben net wakker. Ja. Ja. <laughs> ben je, anders ben je thuis bijna niet hoor. Nou, nee, uh, dus Uiteindelijk uh, heb ik uh, in de eerste twee, drie weken echt alles aan gedaan om zo'n team te maken. En uh, buiten dat... Uh... Hoe, hoe heb je dat gedaan? Wat heb je bijvoorbeeld gedaan om er een team van te maken? Nou, deze vraag heb ik echt heel vaak gekregen. Ik weet het niet. Echt, ik, ik sta soms voor een groep of ik, dan, dan begin ik aan een verhaal. Weet echt niet waar het gaat eindigen. Het is gewoon puur... In, uh, uh, intuïtief. Ja, het komt gewoon echt van, vanuit binnen, zeg maar. Het is niet uh, dat ik het uh, thuis voorbereid. Zo enige wat ik voorbereid is de tegenstander en hoe we gaan spelen. Maar voor de rest wat ik ga zeggen, dat dat bereid ik bijna niet voor. voor. En ze gaan voor jou en daardoor ook voor met elkaar. Ja, voor jou en ja. daardoor met elkaar tegen de ja, ja. tegenstander. Ik denk, ik denk dat dat uiteindelijk wel de, de, de formule is. Ja. Gaaf. Het, ja, voor mij is het, ik heb uh, heel wat trainers in mijn leven gehad. En van veel trainers heb ik uh, alle dingen wat ik leuk vond. Heb ik een beetje proberen te pikken. En daarvan heb ik mezelf als trainer willen ontwikkelen. En uh, volgens mij lukt dat uh, op deze manier. Op een gezonde manier, denk ik. En ook als voorbeeld hoe die trainers, hoe jij op de trainers reageerde. He, dus, wat, wat je in een trainer uh, wel en niet uh, goed vond. En dat heb je zelf nu doorgezet naar uh, ja. deze groep. Ja, ja. Ja. Wat je voelde niets. wat werkt en wat, wel, wat niet werkt. Ja, alleen ik wil niet zeggen dat, het, dat ik het nu heb uitgevonden. Maar. Ik, uh, ik, ik, ik hou het op deze manier. Ja, precies, dat is jouw manier. Heel intuïtief, jaar. hartstikke ja, goed. Ja, precies ja. Ja, heel goed. Ja. Nou ja, het heeft gewerkt in het dit geval. En, ja. uh, en er zullen ook nog momenten komen... dat je dus tegen dingen aanloopt... waarvan je denkt, hé, hey, dan klopt het niet. Dan krijg je het niet voor elkaar of zo. Maar uh, ik vooral doorgaan met zo intuïtief blijven uh, coachen, denk ik dan. Ja, ja ik mag gewoon wat rustiger worden. Misschien aan de zijlijn. Ja. Dat, okay. dat heb ik wel, maar ik ga wel heel erg mee. Betrokken, in, ja, ja. In de jongens. Maar ja, dat, goed, dat hoort erbij. Dat, uh, ja. Dat toch? Ja, dat nou ja. trots op. En dat is weer een mooi leermoment natuurlijk, als je dat weet. Ja. En kijk hoe dat uitpakt. Als het niet goed uitpakt, dan uh, moet je gewoon lekker hierin ook jezelf blijven. Maar we hadden het er net al over, hè, hoe belangrijk het is om, uh, om uh, niet alleen gecoacht te worden, uh, uh, actief en, en in de beweging en in het spelletje enzovoort. Maar mentaal ook. Hè? Want dat uh, was iets wat jou uiteindelijk ook opbrak bij die Olympische Spelen. Hè? Ja, dat er was is, geen ja. mentale begeleiding. Er was ja. geen, uh, geen mentale begeleiding. Nee, ja. als je denkt, van, nou, fysiek is alles in orde. De voorwaarden zijn geschapen. Dus uh, ja. je allen, nu, nu moet het lukken. Ja. Ja. En, en dan had net iemand misschien moeten zeggen tegen je van... Denk ja. even na, doe even rustig. Benader het is op die manier. en ja, Nou, nou zeg, stel ja. ik het wat simplistisch ja. ja. nee, voor. Dat maar... kun je je wel voorstellen. Ja, ja. ja, absoluut. Ja, zonde is dat dan. ja. Maar goed, uh, neemt niet weg uh, dat je natuurlijk uh, nu alweer klaar bent voor dit seizoen. Nee nee, nee? nee, nee. Ik moet zondag van Oude Kerk nog winnen. Dat moet. Dat moet. <laughs> Want je... de eerste wedstrijd was? Gelijk. Gelijk, ja, oh ja, dat, dat is nog een rekeningetje te vereffen. De enige dus. tegenstander waar we nog van moeten winnen. Dus. Oké. Okay. Nou. Dus ze moeten gewoon winnen, anders hebben ze gewoon een hele week straftraining. <laughs> Kijk. <laughs> nou ja, jongens, zo, zo gaat dat. Hè? Ook op uh, dit uh, amateurniveau, onder en, en, en, werkt, hebben werkt, we het dan ben ik dan de positieve reactie niet, uh, niet beter. Van uh, ja, we complimenteren dat dat beter werkt dan straffen. Nou ja, ze zijn al de hele week gecomprimeerd door een kampioenschap. Maar ze moeten nu wel. Uh, ja. uh, ze moeten nu wel. Uh, wel door. Het is niet zo van uh, we zijn kampioen en het is klaar. Olga commandeur en uh, Ayan Gajili over mentale begeleiding in de sport. Na die topsportcarrière van jou, uh, Olga, ben je nog heel erg actief uh, gaan worden op verschillende ja. vlakken, hè? Ja, dat is uh, toch wel een beetje uh, een mazzeltje waar je dan ingroeit en inrolt. Want uh, ik heb mijn academie afgerond, 1984 was ik uh, klaar en heb ik ook Olympische Spelen meegedaan. En grootse plannen had ik toen om in het uh, internationale circuit mee te gaan draaien in 1985. Maar uh, ja, die blessure die toen, uh, de oude blessure die toen de kop op stak... Want toen kreeg je natuurlijk dat het pure amateurisme... dat tot 84 geduurd heeft, werd losgelaten. En je mocht alleen maar als pure amateur meedoen aan de Olympische Spelen. En daarna mocht je uh, ja, wat geld gaan verdienen. Wat startgelden, bonussen krijgen in de atletiek. En uh, ik, ik wilde daar keihard voor trainen. het internationale circuit. En waar wil ik nou naartoe met mijn verhaal? Naar nou je, nou je kraakbeen. Uh, <lacht> oh je ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Dus ik ging keihard trainen. En toen knal ik in de laatste stage voordat het seizoen begon... met die linkerknie waar ik ooit met schaatsen mee gevallen was... achter de kruisband kapot. Altijd topsport overigens meegedaan. Het was mijn mm -hmm. afzetbeen met hoogspringen, verspringen. Ik heb er 1,78 hoog meegesprongen, 6,22 ver... met die kapotte kruisband, maar omdat die spieren zo sterk waren. Maar nu knalde ik met die knie tegen een hoorde aan... er zat vocht in de knie... Het deed geen pijn en toen ben ik toch door blijven trainen. Ja. En toen heb ik eigenlijk met dat vocht in de knie, het hele kraakbeen in twee, drie maanden tijd helemaal kapot gelopen. Toen kon je het nog niet schoonmaken met de kijkoperatie, alleen maar kijken. En toen zeiden ze al van ja, we moeten eigenlijk je hele knie openleggen, schoonmaken, inboren, gladschuren, dichtnaaien. Negen maanden revalideren. Pas dan mag je aan je eerste training denken. Zo erg was die knie eraan toe. En toen zeiden ze maar. We moeten je erbij zeggen, 50% kans dat het lukt. 50% kans dat je de rest van je leven met een stijve been rondloopt. Ik zeg, dan doen we het niet. Dus toen was het einde carrière. Oh. En uh, ja, met die knie, uh, uh, dat is nu helaas, uh, uh, werd het steeds slechter. Ik heb er wel alles mee kunnen doen. Maar uh, met gevolg dat ik nu een nieuwe knie heb. Vorig jaar, dus die heb ik nu. En uh, ja, ik ben er heel blij mee, want ik kan er nu eigenlijk, uh, eigenlijk alles weer mee. Alleen één ding, ik mag niet meer hardlopen. Nee, maar je wandelt, je golft, je ja. tennist. Ik wandel, ik golf, ik ga weer tennissen, uh, fitnessen gaat goed. Nederland in beweging opnames hoef ik de zware dingen niet uh, aan Duco over te laten. Want de kijkers die nu kijken, hè, die kunnen zien dat uh, als ik een dribbeltje moet maken, dan zeg ik van, uh, ik doe het even rustig voor, dus ik doe het stappend. Wilt u het zwaarder doen? Kijk dan naar Duco. En die staat dan te dribbelen. Ja. Maar nu kan ik dat zelf weer. Ja, leuk, dus uh, ja, dat is ja. wel heel gaaf. Maar toen je aan het eind van je carrière was uh, en dat helemaal duidelijk was, uh, uh, uh, heb je toen zelf... Uh, uh, de power gehad om, om door te gaan met andere dingen die je aansprak of, of heb je weer, nou, weer gecoacht? Ik, nou, ik ben niet gecoacht, maar ik had de mazzel... dat als je nog, toch nog in de publiciteit bent... ik werd toen gevraagd, en dat is eigenlijk de, de basis geweest... Voor, uh, uh, om als gast in het programma NOS Sportief op de radio te komen. Dat was de ochtendgymnastiek op de radio. Uh, op de zaterdag hadden ze de vaste dag lopen. En daar werd ik één of twee minuutjes in geïnterviewd. En toen liet ik mij ontvallen van nou ik ben klaar met de academie dus uh, als er iemand een leuke baan voor me heeft want er was toen helemaal geen werk in het onderwijs mm -hmm. uh, nou ik hou me aanbevolen zoiets Het is een openbare sollicitatie en toen zei de eindredacteur van Nederland of uh, NOS Sportief van oh je zoekt werk nou wil je invalster worden voor NOS Sportief want Martine Lenoir deed dat het was een uh, kunst of hoogspring nee, een uh, kunst hoe noem je dat een nou? uh, schoonspringster uit die tijd en uh, uh, zil, uh, Lisette Sevens, de hockeyster uit die tijd, die deden dat samen. En nou, toen ben ik invalster voor Lisette geworden. Lisette die was met haar hockeyteam heel vaak op pad, dus die kon de opnames niet doen. Dus binnen no time was ik vast de presentatrice. En toen ben ik eigenlijk een beetje mijn carrière in, die, uh, in de radiowereld begonnen. In, in de, het presenteren, daar heb ik ook leren articuleren en leren... Uh, ja, presenteren voor, uh, voor de en microfoon. Maar ze zeggen wel eens, toeval bestaat niet, hè? Nee, Want ja, is... precies. Het komt op je pad ja, en je stapt ja. erin, je gaat erin mee en je ziet mogelijkheden. Ja. Maar ik was in die tijd nou, eigenlijk nog best wel, best wel onzeker, uh, ook in de dingen die ik deed. Want toen ik jaren later gevraagd werd voor auditie voor Nederland in Beweging, dat ja. was uh, 1999, toen had ik zoiets van: Oh, zou dat wel wat voor mij zijn elke dag op tv? Oh, eng, eng, eng, zal ik het nou wel doen? Nou, toen heb ik het toch gedaan. En ja, uiteindelijk ben ik uitgekozen. Dus uh, ja, het is wel heel, het, heel gaaf. Toen jij, toen jij moest stoppen met je carrière uh, op sportgebied... had dat ook enorme financiële consequenties? Of dreigden die te komen, zeg maar? Uh, nou, dat viel wel mee. Want ik was natuurlijk 83 net klaar met de academie. Ja. Ik had af en toe wat losse uh, uh, snabbeltjes. Hè, hier een lintje doorknippen. daar een warming-upje doen. Ja. En toen de radio, ja, voor mijn leeftijd. Ik was 25. Ik verdiende toen met uh, één avondje. Opname voor een hele week uh, NOS Sportief op de radio. verdiende ik voor mijn leeftijd een half maand inkomen. Kijk, ja. En uh, ja, ik woonde nog thuis, dus wat had ik eigenlijk allemaal nodig? Dus dat, dat viel ontzettend mee. Die klap viel mee, oké. Okay, die klap want, ja. viel mee. Ja, nou, je ging ook ja. lesgeven, hè, middelbaar scholieren. Ja, ja, ik ben uiteindelijk toch uh, in het onderwijs beland. Maar dat was pas uh, toen ik uh, kinderen had gekregen. Dus mijn jongste dochter, die was 2,5, die ging naar de Peuterspeelzaal. Toen kreeg ik weer ruimte. En toen groeide ik eigenlijk in het onderwijs doordat iemand zei... van Goh, uh, we hebben een vervangster nodig voor tien uurtjes op een school... voor gymnastiek. Ik dacht, oh, zal ik dat nou wel doen? Ik ben er nu acht jaar uit. Nou, ik ga het gewoon doen voor tien uur, even proberen. Ja, nou, dat vond ik eigenlijk weer heel erg leuk. Ik heb overigens nog steeds contact met mensen van, van uit die tijd, van die school. Leuk. Dus het was wel uh, ja, heel leuk. En ja, eigenlijk zo weer gegroeid in een uh, fulltime baan. Ik heb nog 13,5 jaar voor de klas gestaan. En in die periode werd ik gevraagd voor... Nederland in beweging om auditie te doen. En dat, dat ging eigenlijk uh, ja, uh, probleemloos om die combinatie te maken. Dus ja, het, is, het kwam op mijn pad. Ik hoefde alleen maar steeds in, uh, in het treintje te stappen om mee te gaan. En uh, ja, zo, zo is dat eigenlijk die carrière gegaan. En waar je carrière ja. eigenlijk beïnvloed is... door een klein potje schaatsen op botten schaatsen van je zuster... Kun je je ook weer schaatsen. Ja, nou, dat schaatsen, dat is wel, uh, wel heel bijzonder. Want... Ik had gezworen, ik ga nooit meer kunstschaatsen. doordat mm -hmm. ik uh, die kruisband had gescheurd. En toen werd ik in 2007, eigenlijk dat jaar daarvoor al gevraagd... door uh, SBS en RTL. Want die hadden toen samen op de vrijdagavond... Sterrendans op het ijs en... Uh, Dancing on the Ice. Dus het waren twee programma's. Hetzelfde. En toen had ik nog... Die, die knie was nog net niet voldoende... oh dit nee, dat was mijn andere knie. Dat was die andere knie weer. Ja, ik had een, uh, een voorste kruisband... <laughs> in mijn ja, andere er was knie gescheurd. Ja, ja. <laughs> maar die was... Uh, uh, eigenlijk nog net niet voldoende hersteld. En toen in 2007... ik had ondertussen al een, uh, een andere baan. Ik was vertegenwoordigster in de inrichting... van gymzalen en sporthallen. Ja, Door druk. die knieblessure... kon ik even geen les geven... Dus uh, toen werd ik uh, uh, ja, uh, vertegenwoordigster. Hartstikke leuk ook om te doen. En uh, nou, toen... Uh, uh, Wacht, zit ik nou weer in mijn verhaal, jongens? Nou, de Ja, oh, dat is wel. Oh ja, de dans. Ja ja, ja, ja, ja. Toen werd ik gevraagd voor dat programma. En ik zag mezelf al gaan. Ik denk, nou, ik ga dat gewoon doen. En ik kreeg van mijn baas eigenlijk geen tijd daarvoor. Want hij zegt, nee hoor, je moet echt veertig contacturen... met je klanten maken... En uh, ik, nou, toen, ben ik dat, toen dat, dat nam ik zo serieus... Uh, sterrendans op het ijs... dat ik drie uur per dag naast mijn fulltime baan... als vertegenwoordiger, waar je al 40, 50, 60 uur in de week werkt... stond ik drie uur per dag te schaatsen... om dat kunstrijden te leren. En toen was je weer terug, terug als, als topsporter. Ik was terug als ja. topsporter, want ja. dan voel je dat. Je ziet je spieren weer ontwikkelen. Je bent weer bezig fysiek. Je laat je lijf weer doen wat je met je kopje wil. En ik kreeg het onder de knie... Ik kon gewoon kus Hoe is het mogelijk? Alleen toen werd ik gekoppeld aan een beetje een kleinere partner. Ja, ik ben 1,78, ja, ja. 1,4. Dat was echt... Pa, pinkelman en Tante Pollenwop op het ijs. Want hij moest me eigenlijk liften. Maar dat kon helemaal niet. Want ik was veel te groot. Dus ik, ik, ik had al bedacht. Of we hadden al bedacht. van, Nou dan gaat hij op mijn knieën zitten. Dus samen zo schaatsen. Hij gaat op mijn knieën zitten. Dan tilt hij zijn been op. Dan dus zou ik zijn been vastpakken. En dan zou ik dus hem als het ware liften. liften. Ja. Dus zoiets hadden we al. Bedacht, maar dat zover ben ik niet gekomen. Want ik lag er na de eerste uitzending uit. Niet omdat ik te slecht was met schaatsen. Want de jury vond me geweldig. Ik stond echt... Helemaal lovend. Uh, tweede, geloof ik, uh, bij de jurering. Alleen ja, dan moeten de deelnemers of de mensen thuis gaan voten... met, uh, met de, de gsm-metjes en stemmen en zo. En ja, mijn doelgroep, de ouderen, die hebben door dat het uh, geldklopperij is, dat stemmen. En, uh, of ze hebben zoiets van, nou, ze heeft uh, uh, mijn stem dus uh, uh, nu... Uh, maar die jeugd, die stemt op al die soapjes die meededen. En die stemmen wel tien, twintig, dertig keer. Uh, dat mag ook, hè, namelijk. Dus ja, toen lag ik, er, lag ik er helaas uit. Dat was het einde voor Jacques commandeur. Ja, Jacques commandeur, <laughs> ja. Maar ik vond het wel inderdaad. En toen zei ik van, weet je wat? Hier ga ik meer mee doen. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik had een fulltime vaste baan. Banen opgezegd. Toen ben ik voor mezelf begonnen met mijn eigen bedrijf. Hm. Holger commandeur promotions voor bewegen. En uh, ja, ik ben uh, het bewegen gaan promoten in het land. Met, uh, met heel veel succes. Ja, 2008 in de crisis. Maar ik J ben er gewoon goed doorheen gekomen. En ik doe dat nog steeds volgens mij. Dat heeft overgaven. je vergebracht. Absoluut. Dus waar... Sterker nog, jij zet ochtends de hele maatschappij in beweging. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En er doen heel veel mensen mee. Hè? Want uit de luisterende kijkonderzoeken blijken er 150.000 tot 250.000 kijkers te zijn. En uit onderzoek blijkt dat er meer dan de helft nog meedoet. En er worden niet eens de mensen die met uitzending gemist of achter de laptop zelf meedoen. Die worden niet eens meegerekend. De Watertoren Sport luistert u naar. En de gast van vandaag is Olga Commandeur. En als je het een kans geeft, dan is het drieënhalf uur vol. <laughs> Hartstikke goed. Maar we hebben ook haar muziek. Ja. En Charles, wat is de Nou, nou Ik heb een van de mooiste liedjes uitgezocht. Uh, ze heeft het net al over de zangeres gehad. Die uh, helaas uh, aan drugs ten onder is gegaan. Whitney Houston. Een van de mooiste liedjes die ik ken. I'll always love you. If I should stay.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 And uh, En de, dat zo'n prachtige vrouw met zo'n enorme stem uh, dan zo eronder moet gaan. We hadden het er net al even over. We gaan snel weer terug naar onze presentatoren. Ja, soms heb je mensen als gast die absoluut de meest verschrikkelijke muziek uitkiezen. <laughs> maar Olga Commandeur heeft in ieder geval een smaak die ook de onze is, hè Ron? Z uh, ja, zeker. Niet alles, oh, overigens. Uh, Whitney, dat... Uh, ja, dus niet helemaal mijn uh, pakken Jan. Je, zeg maar. er, je hebt er wel ontmoet, toch? <laughs> nee, Whitney heb ik nooit ontmoet. En, uh, maar hoe komt dat, gewoon wat, wat, wat, uh, wat ambieer jij dan voor muziek, zeg maar? Nou ja, god, persoonlijk gezien uh, hou ik meer van de Amerikaanse West Coast. Hè. Dan ga je weer okay, terug. ja, ja. Ja. En, ik ik hou heel erg van meerstemmige zang. Dat uh, dat vind ik heerlijk om te horen. <gülpast> maar goed, Dat uh, nou, hebben we net ook gedraaid, Ja, Tuurlijk. zeker, zeker, ja. zeker. Dus ik, nee hoor. En mijn, en mijn smaak is natuurlijk door al mijn jaren als als uh, muziekverslaggever best breed geworden. Uh -huh. uh, je hebt een hoop leren kennen daardoor. Maar nee, ik uh, er zitten ook prachtige dingen tussen. Maar soms inderdaad heb je gasten die dan met uh, hmm. muziekjes komen waarvan je denkt... Om. Weet je wie ook al een voor muziek heeft? Dat nou. is Martijn Prinsen van Voetbal in Haarlem. Is dat zo? Ja. Ik heb het nog nooit ge gehoord van hem. Maar, waar, waar houdt hij van dan? Waar hou je van uh, Martijn? Uh, het is maar eigenlijk uh, best, uh, best verschillend, maar ik ben wel meer van de, van de rock, denk ik. Ja. Maar dat is ook je leeftijd, hè? Je bent de, de jongste van het spul. Maar dat is ook heel breed, hè Martijn? Wat moet ik daarbij... Wat noemen ze naam? Uh, nou, ik ben uh, heel erg fan uh, onder andere dan de nou, ja, Golden Earring. Uh, Kane zat mij hoog op het lijstje, maar ik ben bijvoorbeeld ook uh, fan van de uh, uh, Roots. Nou ja, goed, ja. dat is natuurlijk ook uh, enorm groot, uh, vooral in, in, in Amerika. Ja. Ja. Uh, Leuk. Dat ook mijn uh, muziek voor uh, kunnen uit. Okay. Ik ben fan Stap van het. Olga Commandeur. Hoe vind je die? <laughs> ah, dat, <laughs> ja, dat, ja, dat begrijp ik niet. <laughs> hè? Dat begrijp je, want je zit mee te kijken, hè? Nee, nee ik zit niet meer, ik ben aan het werk. Oh, oh, kijk aan. <laughs> Nou ja, laten we dat maar over voetbal. Hij wijt zich van de prinsen geen kwaad. Ja, ja. Wat heb je voor nieuws, Jonkie? Uh, nou, ik wil allereerst uh, nog even vragen, Henny. Ben je nog een beetje aan het genieten van uh, de overwinning van vorige week vrijdagavond? Je bedoelt bij, uh, bij DSS? Ja, dat we onze twee collega's Danny Ricardo uh, verslagen hebben. Ja, maar ik vond het eigenlijk... Kijk, als je een, een quiz speelt, een sportquiz... en je moet allerlei vragen beantwoorden over mensen van DSS... En je krijgt foto's te zien, en dan zie je onmiddellijk dat het de vrouw van Van de Vaart is. Maar die andere twee vrouwen blijken dan de vrouwen van spelers van DSS te zijn. Ja. Nou, die ken ik niet. Nee. nee. Dan ben je ons buitenstaande bij kansloos. los, hè? Dus wij hadden, als we geen DSS-vragen hadden gehad, hadden wij in totaal die hele quiz gewonnen. Ja, dat denk ik ook. Want jij, jij wist alles en ik wist niks. Maar we waren een goed, goed van. Ik had je eigenlijk meegenomen omdat ik er vanuit ging dat jij ons wist. Ja, nou... Laten we niet te verder op ingaan. Nee, jongens, we gaan het hebben over het voetbal in Haarlem. Ja, Martijn. want morgen... Twee, nee, drie uur is het, hè? Morgen. Ja, drie uur. De eerste wedstrijd in Rotterdam was 2-2 tegen Sparta. Dat hadden we moeten winnen. Maar morgen knallen we ze gewoon eruit, hè? Ja, ik ga ervan uit dat er morgen wel weer een, een, een driepunter gepakt wordt. HFC is natuurlijk in, in goede doen, ondanks de lach van, van vorige week. Maar um, ja, goed, ik, ik, ik verwacht een, een overwinning. Je speelt op, op gras. Dat zijn die gasten uit, uit Rotterdam ook niet bekend of niet, niet, niet, niet gewend hebben, want die spelen daar op kunstgras. Ja, um, ja en normaal zoals ik zeg, HFC is gewoon in goede doen. Dus ik zeg, kom maar op. Ja, maar er is natuurlijk één probleem, en dat zijn de scheidsrechters. Want volgens mij zijn ze door de KNVB opgezet om HFC te naaien. Ja, je weet hoe ik daarover denk. Hè? Ik, ik, ik sta daar wat, wat, wat genuanceerder in. Maar je hebt en toch ook die foto ik... gezien? Ik heb hem hier laten zien. Ja, ja nee, Ik weet het, ik weet het. Uh, ik denk alleen niet dat ze gewoon echt geïnstruïeerd worden. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Het is wel zo en dat, dat is gewoon uh, een feit. Uh, voor HFC valt dit jaar het, uh, het kwartje wel vaak de verkeerde kant op. Heel veel. Zeven penalties niet gehad... Ik noem het geen toeval meer hoor. Ja. Het lijkt me toch heel sterk dat er een soort conctie is tegen HFC. Maar, nou dat zeg jij, ja. maar Martijn weet als niemand beter dat die concties er zijn. Want er is een, een columnist bij voetbalinhaarlem.nl Die schreef een lelijk stukje over de KNVB. En wat gebeurde er toen Martijn? Uh, zijn uh, voormalig trainer, want inmiddels is hij die, is die uit zijn functie uh, gezet... Zijn voormalig trainer kreeg toen van uh, de, de uh, Bond hier in de omgeving. Uh, uh, een aantal ekjes uh, en sms'jes met het uh, verzoek om uh, het artikel te uh, rectificeren. Want anders zou zijn club benadeeld worden. Kijk, en dat is voor mij het bewijs dat HFC dit jaar benadeeld wordt. Zeven penalties niet gehad, plus die, die handsbal. Hè? Het is wel een ander niveau, hè. Want ik bedoel, de, de, de Tweede Divisie is natuurlijk gewoon landelijk... met, met uh, scheidsregels die komen uit het verre noorden, uit het, uh, uit het verre zuiden. Hmm. Uh, ja, goed, en de scheidsregels hier die komen allemaal uit de buurt... en iedereen die kent elkaar. Maar, uh, ja, goed, netjes is niet. Martijn, hebben jullie iets gedaan toen met die appjes? Uh, ja, wij hebben ervoor gezorgd uh, dat um, in eerste instantie... Uh, er gesproken is tussen de club en, um, nou goed, die, die, die van de scheidsregelsbond... En uiteindelijk zijn we ook nog met je in de koeklaaf gegaan. Omdat dat gewoon niet kan. En, uh, nou, met als resultaat dat uh, um, die meneer zijn excuus aangeboden heeft. En inmiddels ook gevloot heeft voor onze eigen onderdrienden in de competitie. Mm -hmm. okay. nou, we gaan het morgen oh, zien. Ja. We krijgen morgen twee pennen. Morgen, morgen, ja precies. <lacht> nou, ik ben heel benieuwd. Ja, En, en we kunnen nog <lacht> maar een paar wedstrijden genieten. Jongens van Carlos, hè, want die gaat naar Rijnsbeelse ja. Boers. Ja, dat begrijp ik ook niet meer. Daar blij mee. Kan je je voorstellen dat dit soort dingen gebeuren in de sport? Nee, daar lusten de honden geen brood van. Dat nee. Is, nee. nee. Het, is, nee, het is onvoorstelbaar. Nee, het is onvoorstelbaar. Ja. Maar Martijn die heeft vast nog veel meer te melden hè, over het voetbal in Heiland. Martijn? Uh, nou ja, we, we hebben uh, een klein kleine, uh, nou, probleem, wil ik het niet noemen. Maar afgelopen week zijn we de, de, uh, de, de schema's van de na-competitie bekendgemaakt. En. Uh, ja, we zijn, waren er een klein, beetje, een klein beetje angstig voor. Maar uh, de nacompetitie loopt door tot het weekend van 10 en 11 juni. Nee. Uh, en dat is natuurlijk <laughs> ons, uh, ons grote weekend. Ja. Nou, we hebben inmiddels uh, contact gehad en de dingen zijn opgelost. Oh. Uh, waardoor het voor een deel uh, uh, uh, ja, komt die dag niet meer in gevaar. Maar goed, dat was natuurlijk wel even schrikken. Ja, en eigenlijk qua, qua, qua nieuws verder is het deze week vrij, uh, vrij rustig. We, we, we zijn gisteren op bezoek geweest bij uh, onze vrienden van Haarlem uh, Hildespor... ...de Turkse voetbalvereniging aan uh, uh, het Ronaldo Park. Ja, dit weekend gaan we lekker op pad. Heerlijk. Nou en Bloemendal, wat gaat daar mee gebeuren? Um, dan moet je me even helpen, ja. die, Nou, die, die staan staat... nu bovenaan, zoals je weet. Ja, en die spelen tegen... Oh. Ja, jij bent de man van voetbal Ja, ik heb ook online hoofd, maar je <laughs> doet me even... Um, hoe zeg je dat? Um, Help nou, oh ja, we spelen uit de Oudekerk. Kerk. ja. Ja, dat, dat Oude kerk is een goede ploeg, maar Bloemendaal, helemaal de overwinning van vorige week met de kampioenschap in het vizier. Ja, ja die, die toont hij en die stopt, denk ik, niet meer. Ik geef ze een goede kans om uiteindelijk gewoon die, die schaal te grijpen. Ja, want als je weesp dat bovenaan stond op die manier wegspeelt. Pff, ja. Hè? Ja. ja. Er zijn meerdere kampioenskandidaten. Wat bijvoorbeeld te zeggen over Allianz, die spelen de, de, de, de topper hè, tegen de nummer 2 tegen Spaan Spaarnwoude. Ja, interessant, hè? Ik denk als ze winnen, dan, dan uh, worden ze, als ik het goed bereken, over twee weken kampioen. Um, maar spaan is nu acht wedstrijden op rij ongeslagen. Acht wedstrijden op rij ook alles gewonnen. Mm -hmm. uh, een fysiek sterke ploeg die inmiddels ook gewoon goed voetbal speelt. Ik, uh, ja, we hebben het van de week tijdens de uitzending al verteld. Ik, uh, ik zet hem op gelijk spelletje. Uh, ik niet hoor. Ik hem, die gaat natuurlijk alleen maar voor de winst. Allianz wint gewoon, joh. Ja? Neem het nou van me aan. Ja, jij hebt meestal die versterren nog goed, dat begint wel een beetje vervelend te worden. <laughs> hij heeft er echt verstand van, denkt hij. <laughs> ja, het nou, het zou ook gewoon geluk uit. kunnen zijn hoor. Maar, uh, ja, dat kan ook. Dan zou ik maar schouw in de loterijgen meespelen, Rennie. Hey, we hebben Ayaan ja. uh, Kajili die zit in de studio naast Olga. En die ja. uh, is met zijn zondagteam Kampioen geworden. Kampioen geworden, al heel snel in, uh, in het jaar. Terwijl dat in het begin toch een zootje ellende was... waar alle spelers de uit de, de zaterdag A1 die daar niet meer in voldeden... naar hem toe kwamen en hij kreeg daar een zootje ongeregeld. En heeft het allemaal voor elkaar. Ja. Knap, hè? Ja, zeker knap. Nou, je mag uh, wat tegen hem zeggen dan. <laughs> <laughs> nou, goed. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dank uh, is, uh, is het niet zo dat uh, uh, een hoop van die jongens doorschuiven naar, uh, naar de selectiefonds, ja? uh, Een Dit team niet. Er zijn er okay. drie. Uh, Oké, okay, okay. Die gaan... Uh, ja, dat is nu nog uh, niet helemaal zeker. Of naar de tweede of naar de zaterdag één. Daar zijn ze okay. nog mee bezig. Die komen ook al plekken vrij. Ja, en uh, okay. de rest van de eerste... Jaars... Denk ik... Uh, daar zeker wel vijf, zes van... Uh, naar, de naar de A1 gaan. En volgend jaar wordt dit team de A2. Omdat je op zondag geen... Uh, een divisie hebt. Dus... Uh, dus het wordt de A1, A2. Oké. Okay. Dus, uh, ik denk dat ik volgend jaar gewoon weer een heel nieuw team krijg. Van, uh, ik denk dat ja. ik van de jongens die ik nu heb, uh, geen eentje uh, volgend jaar erbij heb. Het is wel knap als een club uh, zowel een zaterdag als een zondag team in de divisie heeft, hè? Ja, dat is zeker knap. Ik zit me af te vragen uh, of er nog een andere club is die dat heeft. Ik kan er niet... Uh, nee, nee, AFC Amsterdam. Ja, alleen AFC. Alleen AFC, ja, dat bedoel ik. Ja, nou, dat ja. is toch hartstikke knap. Ja. En over hartstikke knap. Morgen om, of zondag om 11 uh, uur speelt het tweede tegen AFC. Voor het kampioenschap. Om het kampioenschap. Als uh, ADO 20 een punt verspeelt, is het tweede nu alweer kampioen. En dan gaan ze weer voor uh, het de lands de landstitel. De ja. landstitel. <laughs> Mooi, hè? Ja, prachtig. Ik, uh, het is stukje van vorig jaar uh, herhalen. Ja, maar het zou nou toch tijd worden dat ook deze teams, zowel van AFC maar ook van HFC, dat die nou ook eens door kunnen groeien en dan uh, een promotie kunnen maken. Want uh, belofte teams komen er nou ook met de achtergelijk uh, weer bij. Hè? Ja. Ja, het beste zou zijn als die uh, gewoon in de vierde of een derde klasse zouden kunnen doorschrijven. Nee, je kunnen wel eerst. Ze winnen van de eerste klasse, joh. Ja, dus nou ja, we moeten niet overdrijven, maar laten we gewoon eens in de derde klasse beginnen. Zoiets. Ja. Maar ja, KVB wil niet om, hè? Over de KNVB gesproken, Martijn. Heb je gehoord dat Van Praag uh, zijn rol als vicevoorzitter kwijt is? Nee. Gisteren is in Helsinki. Niet. Ja, hij is weggestemd. Hij zit er nog wel in, in het bestuur, maar hij heeft geen rol meer. Oké, okay, maar je hebt het nu over de, oh, over de KNVB. Sorry, ja. ik, ik, ik wist wel dat u even, dat hij daar weer, als, uh, dat hij daar herkozen was. Ja, hij is herkozen, maar hij heeft geen vicepresidentschaps meer. Uh, okay, Die rol okay. is er niet meer. Nou ja, laten we, dat moet eerst gewoon op poten uh, uh, uh, opgezet worden. En uh, ja. laten we het nu gewoon goed doen. In plaats van dat halfbakkenwerk wat het uh, de laatste paar jaar was. Oh, wat zeg je nu? Nou, nou. Zo'n aardige bontie. Maar, maar we gaan niet weer, jongens, de KNVB-afslag. Hey, uh, we hebben nou al uitzending gedaan. We hebben als gast uh, Olga Commandeur. Ja. Daar mag jij nu iets tegen zeggen. <laughs> Zegt dat je nog wat, Martijn? Ja, uiteraard. Ik was vast, vast, vast te kijken hoor, iedere, iedere ochtend. Je deed mij ook, toch? <laughs> ja, daar ben ik nog zo fit. Was? Maar, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, sorry? Was? <laughs> ja, was, ja. Doe zelf niet meer kijken, sta alleen maar te kijken. Oh, ja, ja. Eni, ja. uh, uh, ik vind dat je, de, of Eni, niet alleen natuurlijk Ron en, uh, en Charles ook, uh, ik vind dat jullie de laatste tijd uh, leuke gasten hebben, absoluut. Ja, nou, vandaag echt top. Ja, absoluut. <laughs> Martijn, kom jij morgen kijken? Uh, ik denk dat ik bij Blauw-Wit ben. Oké, okay. nou, dat kan ook natuurlijk. Is dus antwoord. Heel goed. Oké, okay. laatste, laatste kans, hè? De laatste kans, ja, absoluut, absoluut. Heb ik ook nog een laatste kans trouwens? Jij altijd. Uh, willen mensen kaarten bestellen voor het 10 juni... om te kijken naar het All-Star team tegen het RTL 7 team... ga naar uh, voetbalinhalennl slash finaledag. Ja, nee, maar ik weet Leuk. zeker dat je één kaart gaat weggeven. Ik weet zeker dat ik één kaart ga weggeven? Ja. Dat je hier bij Olga uitnodigt voor 10 juni. Ja, als Pip mag ze komen hoor. Absoluut. Zo is dat. En jullie hebben een top speaker gestrikt hè? Ja, een, een, een, een, een, een grote, grote muziek die ook vaak op uh, ZFM te, te horen is. Hoor. Ja, maar hij moet wel een beetje afvallen hoor. Want zo kan hij geen, geen uh, show presenteren. Nee, het komt er. Dat wordt allemaal extra uitvergroot. Heel goed. Oké okay, Martijn, dankjewel hè. Bonne goede weekend. Ja. Nou, joh. Dag Martijn. Hoi. Ja, we hebben een prachtig nummer klaarstaan. En, uh, het gaat over het seizoen, dit seizoen. Het ziet er goed uit, de lente. En, uh, maar uh, de omstandigheden waar onder de zanger die dit uh, zingt uh, uh, het liedje heeft geschreven, waren minder mooi. Het verlies van zijn vrouw Rietje en dan heb ik het natuurlijk over Toon Hermans. Lente me. Ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik shallow en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je, ik koffie en ik thee je, ik strand je en ik zee. Stel je, en ik blader je, ik moeder en ik vader je, maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoon. Zou ik jou wat mogen vragen? Zou je voor mij wat willen doen? Lente me. Zomer me. September me. En winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me. Middag me, avond me en nacht me, met andere woorden, blijf bij me, alsjeblieft. Ik zie in je ogen, weer de bloesem van de appelboom. In je zomers kan ik voelen op mijn Ik zie de bladeren weer vallen op onze lieve droom. En de lichtjes van de kerstmis zie ik weer bewegen op het behang. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb jou naadloos lief. Morgen me, middag. Me. Ja, even gelet op de tij tijdluisteraars. Eigenlijk jammer om zo'n prachtig liedje weg te, oh, weg te draaien. Maar uh, we, we moeten door, want we hebben nog oh. vragen aan Olga waarschijnlijk. Nee, niet, toch? Ja, we hebben ook nog even wat kort nieuws, uh, rond. Ja, gang. zeker. Ja, Current, hè, dat is de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord. Opel is uh, klaar ermee. En uh, dit is een groene energieleverancier... die vanaf volgend seizoen op het shirt van Feyenoord bereiken. Heb jij trouwens over uh, nieuwe sponsors gehoord over het verhaal Red Bull in Haarlem? Ja, zeker, ja. Wat een onzin. Ja, maar het mag ook helemaal niet van de KNVB. Nee, het kan he? ook helemaal niet natuurlijk. Nee. Je kan toch niet in een vijfde klasse beginnen met een uh, gesponsord team. Dat is nee. belachelijk voor nee. woorden. Nee. Maar over regionale ploegen gesproken. Frank Korpushoek moet vanavond om acht uur vanaf de kant kijken... hoe zijn ploeggenoten het opnemen tegen Jong Ajax De aanvoerder zit een schorsing uit. Mm -hmm. En de Jong is bij Telstra in het doel nog altijd de vervanger van Wesley Zonneveld. Dus het wordt toch wel een spannend potje vanavond. Ja, de Grand Prix van China is dit weekend. Hè. Ze hebben gisteren maar tien minuutjes kunnen trainen... omdat het weer te slecht was. De helikopter mocht niet de lucht in. Overigens is er nog veel meer nieuws te melden... want de Grand Prix van Maleisië wordt volgend seizoen geschrapt. Daar komt de Grand Prix van Duitsland weer voor terug. En ook op Paul Ricard in Frankrijk... zal weer een Formule 1 race gereden worden. Dat betekent dat Zandvoort is afgevallen... want die waren eigenlijk ook wel een beetje aan het meedoen. En mensenrechtenactivisten... Die uh, hebben bij de directie van de Formule 1 aangedrongen... op afgelasting van de grote prijs van Bahrein, Want ze beschuldigen de overheid ervan dat ze het evenement misbruiken... om het imago van het land te verbeteren... en de misstanden op het kleine eiland in de Persische Golf te verdoezelen. We gaan even naar het voetbal. De finale van de Haarlems Dagblad Cup 2016-2017... wordt gespeeld op 15 april bij de Stormvogels in IJmuiden... En misschien gaat Olga wel kijken, want het is net om de hoek bij de. Yeah. En ook een ander groot sportevenement, de Masters in Augusta Golf. Hè. De eerste dag is geweest. De Amerikaan Charlie Hoffman leidt daar. Hij staat vier slagen voor. En uh, Joost Luiten heeft, uh, doet niet mee, helaas. Ajax betaalt zich blauw aan voetbalmakelaars. De Amsterdammers hebben het afgelopen seizoen, het afgelopen jaar... 7,5 miljoen euro uitgekeerd aan de zaakwaarnemers en agenten die spelers begeleiden. Dat is een hoop geld. Ja, zegt dat. Jemina Sumgong is een Keniaanse Ze Was de Olympisch kampioen in Rio. Is, moet ik zeggen. En ook van Londen. Marathon van Londen. En die komt eraan binnenkort. En wat is nou weer jammer. Ze is positief getest op EPO. Ai, ai. Ja. ja. En dat doet in sommige gevallen echt helemaal niks hoor. <laughs> Wij hebben als uh, voetbal in Highland.nl En als uh, de watertorensport, Sanchez zijn doelpunt van van de week. Die omhaal. Als mooiste doelpunt van dit seizoen. Heel goed. Mooi zo. Ik ben het. En we hebben als gast Olga Commandeur. En het leuke is dat Olga zegt. Iedereen weet wel dat je per dag 30 minuten matig intensief moet bewegen. Maar wat moet je dan precies doen? Wat moet je dan precies doen? Ja, dan zeg ik altijd. Kijk, bij alles, het maakt niet uit wat je doet als je er maar een beetje van gaat hijgen. Dus als ik in het land uh, inga, dan vraag ik dat ook aan de mensen... van uh, ja, 30 minuten matig intensief bewegen. Dat kun je herkennen aan je lichaam... doordat je er een beetje van gaat hijgen. Waar ga jij van heigen, Henny? Uh, moet ik dat even vertellen? Ja. <lacht> nee, dat doe ik niet. Nou, maar, dat maar, hoort dus ook bij bewegen. Maar hè? moet je het achter elkaar doen? En moet je dat dan 30 minuten achter elkaar doen? Ja, precies. Ja, precies. Nee hoor, je mag het ook opsplitsen in drie keer tien minuten. Dat vind ik veel leuk. Ja, precies. Ja, ja. dat is het ook. Ja. Ik zou het dus... eigenlijk wel zes keer vijf minuten willen doen. <lacht> uh, ja, maar ja, ja, ja. Zes keer tien minuten of zes, ja, dat is nog beter. Maar uh, dat, dat soort dingen, weet je. Als je daarmee het land in gaat... Dan, uh, dan blijft het ook een beetje hangen bij de mensen. Dan wordt het iets van hunzelf... En dan gaan ze van, oh, dat gaat over mij. En oh, het maakt niet uit wat ik doe. Als ik het maar, uh, ja, als, als ik het maar leuk vind om het te doen. Ja. En dan hou je het ook vol. Ik wil nog even met jou naar de beweegpleinen en de firma Jalp. Ik kan me voorstellen dat de gemeentes... bijvoorbeeld de gemeente Zandvoort zit te luisteren en zegt... Goh, we zouden wel zo'n beweegplein willen hebben. Wat moeten ze doen? Uh, even kijken op de website van Jalp. En Jalp spel je Y-A-L-P. Van achter naar voren lees je play, spelen ja, ja. En jalp.nl... Uh, en daar zie je dan bij slash ouderen in beweging... daar zie je uh, alle informatie die je daarvoor uh, kunt vinden. En ja, uh, echt heel gaaf om dan zo'n buitenbeweegplein... maar vaak wordt het ook gecombineerd met uh, uh, ja, speeltoestellen voor jeugd. Gewoon die, die combinatie van ouderen en jeugd, dat stimuleert ook... en dat haalt ook alle drempels weg... En dat, uh, ja, dat is nog leuker natuurlijk. We hebben er hier in Zandvoort wel een heel mooi pleintje voor. Met, uh, met dit weer er dan bij. Nou, dat is helemaal, helemaal goed, uh, toch? Ja, in Spanje zie je dat natuurlijk ook al die, ja. die pleinen. Ja. Dus waarom in Zandvoort niet? Hè? Ja, op, op Noord, op de Vleemingstraat, heb je een heel groot plein. En dat ja. zit net om de hoek bij uh, de, dat zorggebeuren. Uh, nou, dat zou heel mooi zijn uh, ja. in de buurt van zorgcentra. Zodat de ouderen geen grote afstanden hoeven te overbruggen. Om daar gewoon heerlijk te gaan bewegen met elkaar. Ja. ja. Ja. En dan kom ik de training geven, hoor. Daar houden je ja, je aan. Hartstikke leuk. Hartstikke goed. We hebben ook jouw muziek vandaag. Zeker. Uh... Olga, heb jij iets met, met uh, Afrika, met olifanten? Want je hebt uh, de elephant Song ook gekozen. Oh, van, oh die van staat er nog bij. Ja, weet dat komt. Dat ja. was mijn allereerste LP die ik kocht. Van, uh, van, uh, van uh, ja, ja, wat ik ja. CD-bonnen of LP-bonnen toen nog, hè? Ja. Platenbonnen, platenbonnen. platenbonnen ja. Ja. We, kunnen, we kunnen ook gaan voor het nummer wat, uh, wat jij aangeeft... dat het het lievelingsnummer is van jou en jouw partner. Ja, en dan heb ik wie, het natuurlijk dus over Robbie Williams. Robbie Williams, Feel, dat is ons nummer inderdaad. Ja. Zullen we die maar nemen? Ja, doe die maar. Ja. Come on hold my hand. I, the Not sure I understand.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 Dead. That's why I keep on running. We bijna om. We hebben nog zo'n vier minuutjes te gaan in twee uur. We gaan snel weer over naar de presentatoren. En onze gast natuurlijk Oga commandeur en onze coach, onze voetbalcoach, Ajaan. Ajaan. Ja, want, maar we gaan het hebben over Olga, commandeur... en haar terugkomen na alle ellende, de revalidatie. Dat is moeilijk geweest, hè? Ja, revalidatie, want je krijgt een nieuwe knie, hè... wat ik dus een jaar geleden heb gekregen... en dan moet je gaan revalideren. In het begin kan je helemaal niets, je mag ook helemaal niets... en die revalidatie gaat heel grillig. Zo denk je van, yes, dat gaat goed... en het volgende moment val je weer helemaal terug... En wat, wat, wat ik daarin wel heel gaaf vond... is dat je dat uh, ja, gewoon moet zien als, uh, als weer uh, die topsportperiode. Want het is keihard trainen. Uh, heel bewust met de dingen bezig zijn. En ik vond het ook weer een hele boeiende periode. Ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Ben mezelf weer flink tegengekomen... En ik voel nu weer van dat ik macht krijg over mijn lichaam. En uh, ja, ik ben zo langzamerhand nu alweer beter in conditie... dan de afgelopen tien jaar. Dus wat dat betreft uh, gaat het gewoon weer de goede kant op. En heb ik er weer lol in. En uh, ja, prachtig. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen in Zandvoort... met, met allure naar je geluisterd hebben. En al je, je beweegactiviteiten die, die, die er moeten zijn. Als nou mensen jou willen spreken en ze willen horen hoe dat zit... wat moeten ze doen? Is er een website? Is er... Uh... Ja, ze kunnen mij persoonlijk benaderen via mijn eigen website. Gewoon www.olgecommandeur.nl nou, En daar kan vind je niet. alle informatie. En uh, ja, als je een keer dit leuke evenement hebt... kun je me ook uitnodigen om uh, daar een presentatie te komen houden. Of een workshop. En, uh, leuk. Ja, leuk. Misschien, Superleuk. Moet je, ja. misschien de warming-up op, uh, op 10 juni. Ik zat even met Martijn je even over. Met Martijn over ja. Hebben, ja. Ik heb nog een ontzettend leuk bericht. Mag dat? Graag. Ja. Nou. We hebben uh, bij Telstar Dennis Bliek... Dat is de man die alle PR doet, alle Twitter-verhalen, et cetera, et cetera. Maar die jongen zit in een rolstoel. En nou is het leuke dat hij als 28-jarige oudorpen heel graag coach wil worden van het selectieteam. En hij wil de TC3 gaan doen bij de KNVB. Arjan, wat denk je? Kan dat of kan dat niet? Ik denk het niet. Want? Nou, omdat je. Uh... Met deze drieën uh, is het nu al veranderd. Je moet uh, nu een wizard-analyse maken over een. Of Tenminste, je gaat een wizard kijken en dan ga je daarna analyseren wat je gezien hebt. Uh, maar je moet ook eigenvaardigheid hebben. Maar in een rolstoel ga je... Uh, dat eigenlijk jammer, ja. vind ik. Ja, ja. Ik vind dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor deze jongen. Ja. Ja, ik zou het, uh, dat als een test kunnen zien. Ik ben wel benieuwd. Of ja, dat ja. Is, is... Waarom zou het niet kunnen? Hè? Olga, wat vind jij? Ja, het, het zou eigenlijk moeten kunnen. Als je passie hebt en, en dat gewoon goed kunt verwoorden... allemaal wat er gedaan moet worden, dan, dan, ja, dan moet dat kunnen. En het kan misschien ook wel weer een extra stimulans zijn van... zie je, met moeilijkheden, je kunt even goed uh, de top bereiken. enorm bedankt voor je komst naar onze studio's. Het was een geweldige twee uur. Dank je wel. Jullie ook bedankt voor deze mogelijkheid. Ja, we sluiten het uh, tweede uur af. We gaan zo door natuurlijk. He, met het Watertoren Sport Lunch met Irene De Die is hier. En uh, ongecommandeur bedankt, Arjaan. Dank je wel ook dank en henny Charlotte. Nou, uh, tot zometeen zo meteen tot zo meteen ik heb het weer werkje gedaan hoor heel goed <laughs>